Steeds minder mensen kijken naar de coronapersconferenties van demissionair premier Rutte en demissionair minister De Jonge. Gisteren waren het ruim 3 miljoen. De vorige persconferentie op 11 mei werd nog door bijna 4 miljoen mensen gezien. De keer daarvoor waren er 4,7 miljoen kijkers. Gisteren werden nieuwe versoepelingen aangekondigd. Ze mogen vanaf volgende week zaterdag bioscopen, musea en theaters... onder voorwaarden weer open. En ook mag de horeca weer gasten binnen ontvangen. Minister van Engelshoven van Cultuur heeft vanochtend de Boekenweek geopend. Normaal gesproken is de Boekenweek in maart. Maar vanwege corona werd de tiendaagse uitgesteld. Normaal gesproken is het een feest met lezingen en veel publiek... zegt de stichting CPNB die het lezen bevordert. Maar vanwege corona verloopt dat feest deze keer wel wat anders dan anders. Er gebeurt veel meer online en in de buitenlucht. Zo signeren auteurs buiten. En zijn er optredens vanaf balkons.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 De rijdt langzaam over de A1 vanuit Amersfoort naar Amsterdam. Tussen Afrit Soest en Blarikum. 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. Doorzaak is een kapotte auto. De rechterrijstrook is dicht. En door de werkzaamheden aan de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. file tussen Knoppen de Hoek en Knoppen Burgerveen. 6 kilometer met een kwartier vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 gewoon niks, klopt dat? Paul, ben je daar? Nee, ik eerst even aankondigen. Oh, oké. Okay. Ik dacht, ik neem eerst Paul. Ja, oké. Okay. Goedemorgen, dit is uh, weer een aflevering Goedemorgen Zandvoort. Heel ongelukkig, want ik ben op weg hier verdwaald. En terwijl het één rechte lijn is en ik hier al honderd keer geweest ben en nog nooit verdwaald. Maar goed, uh, we hebben een, uh, een leuk programma, denk ik. We beginnen met. Uh, uh, misschien wel een primeurtje, paul Olieslagers die gaat ons vertellen over zijn crowdfunding actie voor de KNRM. Dan hebben we in de loop van dit programma. Dan hebben we daarna ook nog even heel korte burgemeester. Die wil reageren op een, uh, op een toestand op Facebook. We spreken met Duco Boukes over Sportservice en het plan Shos en Jos. We spreken met uh, met wie spreken we nog meer? Nou. Ja, we hebben natuurlijk ook uh, de, samen met mij uh, presenteerd het programma. En uh, Anja Westerweel spreken we ook nog over de ambassadeur, ambassadeur van Pride am, uh, at the Beach. Ja. Uh, we hebben zometeen ook nog Gerard Scholt in het programma, over de ja, Afelijnduinen. Ja. En in het tweede uur uh, komen we meer te weten over de Side-defense en uh, over de Telling Scouting bij sv Zandvoort. Ja, en ik had nog willen zeggen, want dat ben ik natuurlijk nu door mijn geheig vergeten dat het programma dit keer anders is dan uh, gebruikelijk. Want normaal zou Roy Dongen hier zitten om te presenteren. Maar we hebben Jelmer Koper bereid gevonden om mee te presenteren. Dus die gaat drie onderwerpen doen. De techniek is uh, dit keer niet in handen van Jelmer Koper. Want twee dingen tegelijkertijd wordt een beetje lastig. Maar Kort Draaier heeft zich opgeofferd. Die doet de techniek. Kort Draaier doet trouwens ook de muziekkeuze. Ja. En uh, de presentatie doen Jelmer Koper en ik dus. En de redactie heb ik gedaan samen met Ben Zonneveld en Roy Dongen. Want ze hebben allemaal een item aangeleverd. Nou, dan ben ik bijna. Heb ik alles gezegd wat ik wilde zeggen? Dan ben ik buiten adem een beetje minder. Maar goed, Paul, nu hang je wel? Ja, ik ben er. Ja, Paul, sorry, ik weet dat jij zo'n belangrijke finale moet spelen. <laughs> dus, ik, alles vanmiddag. pas. Overmiddag pas. Oh, je, je kunt je ja, nog goed voorbereiden. Ja, ja, ja. Ja, precies, precies, ja, precies. In het vorige gesprekje wat ik met Paul gehad heb, gaf hij aan dat hij uh, een belangrijke finale moest spelen. Op welk niveau, Paul? Nou, op het niveau uh, 60+. Plus, uh, ja, op okay. het <laughs> ja, niveau 60+. Nee, ja. redelijk, redelijk, redelijk. Ja, Oké, okay. Maar nee, daarvoor dus hebben jullie niet online uh, natuurlijk. Want we ja. kregen gisteren uh, te horen via uh, Gilles Kok. Die zit hier ook in de studio. Dag Gilles. Hoi Gilles. <laughs> nou, hij hoort jou niet hoor. Maar goed, uh, hebben we te horen gekregen dat jij crowdfunding gaat doen voor de KNRM. Ja, nou, dat is uh, dat is toch wel bijzonder... Um, wat ga je. Waarom ga je voor de KRM en wat ga je doen en waarom? Nou eerst, uh, ik ben uh, gevraagd uh, via Heinz Rama, schipper uh, op, op de Annipolice. Uh, dat dat uh, vanuit Ijmuiden is er een, uh, uh, een idee ontstaan dat uh, stations uh, wat meer hun eigen broek op moeten gaan houden. Uh. Uh, grote gelden grote komen uiteraard van IJmuiden. Maar uh, dingen zoals uh, nieuwe overlevingspakken, uh, andere wat, wat minder hele grote uitgaven, die uh, vindt IJmuiden eigenlijk van dat dat door de stations uh, zelf gedaan moet worden. Nou, dat is in ook uh, uiteraard uh, aangebracht door uh, het hoofdkantoor. En uh, nou ja, uh, via via uh, zijn ze op zoek gegaan naar mensen die dat kunnen doen. Maar waarom is dat eigenlijk? Heeft de KNRM heeft uh, 100 jaar lang uh, de afdelingen gefinancierd. Hebben ze ja. geen geld meer of willen ze niet meer? jawel, of? jawel, jawel, jawel. Ja, ja, ja, zeker. Er is er is heel veel geld. Maar uh, zeg, ja, weet je, het, de, de plaatselijke commissie die, uh, die moet ook af en toe uh, zelf vermaars aan de bak gaan. Want het is toch wel heel makkelijk om je handje op te houden ja. uh, in Eindhoven. En uh, nou, ja, het prima is dat er komt een nieuwe boot over vier jaar. Uh, een van wijkklassen, die is een paar meter groter dan die we nu hebben. En uh, ja, dan moet er, het botenhuis moet verbouwd worden. Zo'n boot kost minimaal een miljoen euro. Hallo. Uh, ja, dat, en zijn er zijn een aantal uh, stations die allemaal een nieuwe boot krijgen in diverse klassen. Ja. Ja, en het geld is niet oneindig. En de KNR nee. krijgt natuurlijk geen geld vanuit overheidswegen. Er is dus allemaal geld uit donaties, uit crowdfundings, uit ja. uh, uh, legaten, erfenissen, et en uh, ja, er is, er is ontstaan het idee van joh, jullie moeten ook maar eens zelf gaan doen. En dat wordt wel allemaal uh, gefaciliteerd door IJmuiden. Er is een website opgezet, er is een platform opgezet. Ja. Dat hoeven we niet te doen. Dat wordt de, ons uh, gegeven vanuit IJmuiden en daar moeten we mee gaan werken. Maar uh, de, de vijver in Zandvoort is natuurlijk niet al te groot om uit te uh, vissen. En uh, ik, uh, nou, ja, dat weet je niet. Ik, ik, ik kan zo al tien goede doelen opnoemen die ook bezig zijn met vissen naar geld. Ja. Maar waar ga jij precies ja. vissen naar geld? Nou, we, hebben nu een, een, we zitten in een pilot uh, vanuit IJmuiden, het crowdfunding project dat is uh, net gestart. En we zijn, wij hebben bescheiden ingezet in Zandvoort. We willen uh, drie professionele camera's hebben, uh, twee voor op de boot en één voor op het uh, kusthulpverleningsvoertuig. En uh, daarmee kunnen we gewoon uh, heel goed evalueren tijdens oefeningen, maar ook tijdens acties. Wat is er goed gegaan, wat kan verbeterd worden, hoe kunnen we het beter doen. Dus uh, ja, het, het moeten echt een goede professionele camera's zijn. Want zoals je zult zo begrijpen, zo'n camera op de voorplecht. daar die, die, die, die krijgt Daar gaat water overheen. en daar gaat zoutwater overheen. beweegt. En dan komt een 360 graden camera. willen we graag in de cabine ja. hebben. En dan een dashcam op het, op het hulpverleningsvoertuig. Uh, maar die worden dan ook ingezet voor trainingsdoeleinden? Ja, ook. Nou ja, ook. En je kan bijvoorbeeld ook. ook uh, als je in, uh, zou kunnen bedenken. Uh, in een verzekeringskwestie bijvoorbeeld. stel dat het hulpverleningshulpvoertuig. Op een strand rijdt en er roept ineens iemand van: Ja, u bent over mijn surfplank heen gereden. Mag ja. ik even vangen? Nou. Nou, dan, dan heb je zo'n camera natuurlijk uh, op, op dat. Uh, hey Paul, die moet er wel een beetje wennen hoor, want je zei: Ik uh, ben over mijn surfplank heen gereden. Dus, ja, ja, ja. Die dus zit in de waterbusiness nu, ja. hè? Nee, dat klopt. Maar dat kus hulpverleningsvoertuig, dat is okay, een hele okay. En die rijdt op het strand. Okay. Die doet hulpverlening op het strand als er iemand ook okay. wel is geworden of wat er ook. Ja. Dus, dus, dus we zijn nu een, uh, via de bemanning zijn we een, een crowdfunding aan het uh, doen. En ook de plaatselijke commissie, dat is eigenlijk een beetje het bestuur van, uh, van de club. Die, uh, die gaat via uh, dat crowdfunding platform hebben we allemaal uh, apps verstuurd en e-mails verstuurd. En dan hopen we dat mensen daar een bedragje op storten. Hoeveel van geld opstorten? gaat het, Paul? Dit project is 1600 euro. Nee, maar ik bedoel, hoeveel geld hebben jullie uiteindelijk als doelstelling om binnen te ja. harken? Bedoel, voor dit, voor dit, project 1600 euro. Oh, dat is overzichtelijk. Dat is, ja, daarom hebben we ook eens gekeken van, hoe werkt het nou precies? En, uh, en dat is particulier, Het zijn allemaal privé-mensen. Die een door ja? tientje, tientjes, de 25 euro, 5 ja? euro, weet je, iedere euro is, is binnen. Hoeveel leden Ieder heeft de KNRM euro. in de transport actief? Uh, Daar heb ik geen idee. Want je, je bent natuurlijk donateur en je bent ja. dan, uh, zeg maar, de redder aan de wal. En dat wordt eigenlijk allemaal gefaciliteerd vanuit uh, IJmuiden. Dus ik heb geen idee, maar we hebben zo'n 25, uh, als ik het goed uit, ik zit er nog niet zo lang bij natuurlijk. 25 of 26 bemanningsleden en vrouwen. Mannen ja. en vrouwen ja. uiteraard. En dan een plaatselijke commissie. Dus nou ja, we proberen dan via die e-mails die, die e en via dat. Uh, uh, platform zoveel mogelijk mensen te bereiken dat je een soort olieflek krijgt ja. van, van een netwerk en dat we daardoor uh, op snelle termijn die 1600 euro binnenkrijgen. Wat is jouw passie met de KNRM? Nou ja, ik heb ik, uh, ja, uh, ik vind het gewoon een geweldige club en ze doen heel heel goed werk en het zijn allemaal vrijwilligers en ja, ja ik ben natuurlijk al sinds dag en, uh, jaar en dag vrijwilliger in Zandvoort in allerlei uh, dingen. Ja. En uh, ik vond het wel uh, een, een uitdaging en ja. ik vind het interessant. Ik vind het wel stoer, moet ik zeggen. Moe, ja, nou, het, het lijkt me eerlijk gezegd 1600 euro is geen onoverkomelijk bedrag. Dat moet lukken. Nee, dat moet zeker lukken. Als ze ja. vrijwilligers een ja. tientje storten, ben er al voor de helft, volgens mij. Dus, zo uh, is dat, zo is ja, dat. Zo ja, ik denk dat, dat het ja. dan lukt. Maar ja. daarna volgen er meer projecten. Ja, Paul, ik, uh, ja. ik ga maar je hangen. Mag, mag, dat... Ja, maar mag ik, wil nog heel even okay. zeggen. het platform, de website is Samen voor KNRM. Als je dat gewoon googelt, samen voor KNRM... dan kom je vanzelf op het platformwebsite... Uh, en dan kun je voor aanklikken. En dan kun je heel simpel via je computer of je tablet of je telefoon... kun je gewoon je bijdrage doen. Gewoon een knopje indrukken en dan ben je geld kwijt. knopje geldtijd. indrukken en dan ben je, ja, je geld kwijt. Nou, ja. cool. <laughs> het lijkt me een heel goed initiatief... en het is wel aan jou toevertrouwd om geld in te zamelen. Dus daar hebben we het vertrouwen ja, in. Goed, uh, ga naar KNRM, dan kom je ook vanzelf bij... je uh, methode om geld te, te doneren... Ja voor uh, noodzakelijke uh, investeringen in de KNM boten Heel goed. En Paul, ja, ik zou goed. zeggen... we hebben zomaar een gast, die moeten we nu gaan bellen. Want ja. die had ook maar perk tijd. Die hoeft niet te tennissen, maar die moet wat anders doen. <laughs> en uh, ik wens jou heel veel succes. Is het de finale trouwens, Paul? Of zomaar? Nee, hoor, het is gewoon een open toekomst. Ah, dus we zien we wel hoe ver ah, we komen. Gewoon veel cake eten, <laughs> drinken en dan ook nog een beetje tennissen. Toch helemaal nou, goed. Heel veel goed. succes, bedankt. Dank je wel voor de tijd. Hoi. Hi doc <ored>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 ...dan we buiten dit scenario rekening met het houden met het feit dat het voor kan komen... Um, ...dat je misschien een de boel wel moet afsluiten. Dus eigenlijk het... scenario rood plus. Ja, en dat valt dus even, want we gaan ervan uit dat dat uh, nooit en niet nodig nee. zal zijn. Maar stel, ik geef even het voorbeeld dat er bijvoorbeeld op de zeeweg een ongeluk gebeurt... Ja. ...waardoor de boel daar vaststaat en de hulpdiensten er niet door kunnen...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 ...echt alleen maar in hele uitzonderlijke noodgevallen. Ja. Laten we hopen dat het nooit gebeurt. Daar ga ik niet van uit. Maar om daar nu van uit te gaan... ...en dat op Facebook... ...want er, er, er kwam een, een stortvoet aan commentaren... ...en negatieve opmerkingen. Dat klopt. Ja, uh, je, iedereen mag, mag ja. dingen opschrijven... ...en framen als hij wil. Ik, geef, ik leg even uit hoe het ja. zit en hoe het werkelijk is. Um, en ja, goed... De, de, ...iedereen kan daar zijn eigen verhaal van maken. Ja. Maar ja, nou. sorry, net is het net omschreven is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 dat homo niet iets slecht is en soms om de mensen die dag in dag uit wensen. Dat ze niet waren geboren voor de gedwongen zich te begrenzen. Een aantal jaren later, ik keek in haar ogen. Dat moet dezelfde liefde zijn die me heeft bewogen. Ik viel voor een meisje, wat kon het me ook schelen. Want ik wilde met haar zijn en mijn lichaam met haar delen. Verliefdheid komt, verliefdheid gaat voorbij. Verliefdheid komt in vele vormen, zelfs nog meer dan hij of zij. Je bent aan niemand iets verschuldigd. Je gevoelens zijn van jou, maar rustig kennis met liefde, Het wordt ooit een keer vertrouwd. Dat ik daarvoor gekozen heb, zonder oordeel of rem. Met een kloppend hart van leven, niet van angst pak ik zijn hand. En ik zou zo graag willen dat iedereen dat kan. Waar je ook in gelooft, wees aardig voor een ander. Want de tijd zal niet veranderen zonder dat jij verandert. Soms weet je niet beter, moet een gedachte rijpen. Maar verplaats je in een ander en probeer het te begrijpen. Onder alle angst is er de liefde die we delen. En er is veel kapot gegaan, maar ook tijd om te helen. Tijd om te voelen dat we goed genoeg en wenselijk zijn. Tijd om te zien dat alle mensen menselijk zijn. Change, even if I try. Even if I It keeps me warm, it keeps me warm, it keeps me warm. Ja, welkom terug bij Goedemorgen Zandvoort. Je luistert nog steeds naar het programma van 11 tot 1. En je hoorde het, de bewerking van Vrouwkje bij 3FM van het liedje Same Love van Macklemore En dat heeft natuurlijk alles te maken met het volgende onderwerp waar we het over gaan hebben. Want ja, we verlangen allemaal naar een warme zomer met meer vrijheden en ruimte voor een feestje. Onlangs werd al bekend dat Pride Amsterdam dit jaar door kan gaan. En ook de editie in Zandvoort Pride at the Beach staat een kleurrijke zomerweek te wachten. We praten erover door met ambassadeur van Pride at the Beach, Anja Westerweel. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik, waar ik het allereerst eigenlijk uh, benieuwd naar ben. Uh, ja, uh, iedereen kent natuurlijk wel een ambassadeur. Maar wat houdt uh, ambassadeur voor Pride at the Beach uh, nou eigenlijk in? Ja, je bent ambassadeur. Daarmee uh, vertegenwoordig je natuurlijk de Pride at the beach. Uh, we hebben artikelen in het um, uh, Zandvoortse Krant uh, gezet. Uh, we hebben expositie met foto's in de Winter Pride uh, met ambassadeurs en ons verhaal. En waar het om gaat is dat we um, de Pride vertegenwoordigen met, met ons persoonlijk verhaal. Um, en en uh, uh, nou ja, nu is het een interview. Dus uh, en we zijn aanwezig natuurlijk ook op de Pride. En, uh, ja, en, en, en, en, en dan even inzoomen op uh, Pride at the Beach. Welke band heb je daar zelf mee opgebouwd de laatste jaren? Ja, ik ben nu drie jaar uh, woonachtig in Zandvoort. Uh, daarvoor wist ik eerlijk gezegd niet dat Pride at the Beach bestond. Uh, uh, doordat ik uh, in Zandvoort ben komen wonen en uh, uh, ik... Eigenlijk de eerste Pride waar ik van een notitie van kreeg... Uh, kon ik niet bij zijn, omdat ik aan het fietsen was in Frankrijk. Maar ik kreeg wel filmpjes en dat uh, vond ik erg leuk. En uh, ik heb besloten om daar iets mee te doen. Ik heb contact opgenomen met uh, Roy Dongen... ook doordat ik uh, Rolse 50PLUS-ambassadeur ben. En uh, via hem ben ik eigenlijk uh, bij LHBTI Aan Zee gekomen. Dat is de stichting die de Pride organiseert. En uh, daar ben ik toen ook in het bestuur gegaan. En zodoende ben ik ook met de Pride in aanraking gekomen en in de organisatie. Ja, en uh, in, uh, ja. in de voorbereiding natuurlijk naar de aanstaande editie. Welke werkzaamheden vinden er nu plaats? We zijn nog erg aan het kijken omdat we nog niet precies weten wat er moet gaan gebeuren. Uh, dus zeer waarschijnlijk uh, zal er geen parade plaatsvinden uh, vanwege de anderhalve meter afstand en dat is heel lastig te, te te regelen als we met, met duizend man vanaf het station naar het uh, raadhuisplein uh, gaan lopen. En dat is dezelfde reden als het in Amsterdam de botenparade niet doorgaat, dus de de, de... Pride gaat wel door, maar de botenparade wat ik begrepen heb, niet. Uh, uh, en, en we, dus we zijn bezig uh, met uh, kunstexposities, met eventueel wel uh, een, een aantal uh, podia's of een uh, misschien uh, straatartiesten uh, uh, die dan op bepaalde plekken in het dorp uh, yeah. uh, iets gaan uitvoeren... en dan weer doorgaan naar een andere plek... zodat er niet een enorme ophoping van mensen komt... En uh, daar, daar zijn we nog erg, uh, erg, mee bezig. We hebben we hebben regelmatig vergaderingen en uh, om te kiezen wat wat, ja, ja. wat kan er nu? kan. kijk, we ja. hebben nu natuurlijk gisteren gehoord uh, wat de versoepelingen gaan worden en wanneer de volgende versoepelingen komen. Ja, en dat opent uh, waarschijnlijk perspectief. Het is ja. afhankelijk elke keer van wat uh, wat we horen van de demissionaire ministers en, en premier. Uh, gaan we daarop ons plan uh, aanpassen? Ja, ja, precies. En uh, die, ja. je haalde het net al even aan over de, de, over de activiteiten die dan in Zandvoort uh, uh, zo'n beetje gaan plaatsvinden. Of wat jullie in uh, jullie hoofd hebben. Waarin onderscheidt Pride at the Beach zich ook dit jaar weer uh, van de Pride in Amsterdam. En waarom is het eigenlijk ook zo belangrijk dat het in Zandvoort wordt gevierd volgens jou? Ja, het, het is natuurlijk pride at the Beach is niet te vergelijken met Amsterdam. Het is veel kleinschaliger. Hè. Er komen minder mensen, maar dat maakt het juist zo, zo leuk, vind ik. En uh, we, hebben, we zijn in, in heel veel steden ondertussen Pride's um, En uh, daarvan hebben wij uh, op uh, 7 juni uh, bij radio, uh, uh, Rainbow Radio Zandvoort een, een uh, onderwerp. Hè, de Pride's, alle Pride's. Uh, Onder het mom Pride to be or not to be. En um, uh, ja, we, we gaan daar mensen uh, interviewen die Prides organiseren. Ja, pride at the beach is uh, uh, uh, heel gezellig. Um, uh, met veel activiteiten, met ook, uh, ook um, uh, culturele activiteiten. En nogmaals, het grote verschil tussen Pride at the beach en, en uh, Pride in, Zand, uh, in uh, Amsterdam is dat het kleinschalig is. Ja, ja, ja. en uh, de, de, volgens jou... Uh, wat, is, uh, wat is het belang dat ook dit feest in Zandvoort wordt gevierd? We moeten overal zichtbaar zijn. Dus ook in Zandvoort. En ik denk dat, uh, dat ook de uh, LHBTI-community... Uh, duidelijk zichtbaar moet zijn in Zandvoort. En dat, dat, ook, dat, is, dat is op dit moment goed. En uh, dat gebeurt ook. En, en dat moet zo blijven. En ik vind het... Uh, overal, Niet alleen in Zandvoort, maar uh, overal uh, de community duidelijk moet zijn... dat mensen die uh, in de community vallen zich ook gezien uh, ja. uh, voelen. En dat is voor mij de grote reden. Ja, en uh, nou, op, op welke gebied, gebieden zie je al dat die community de laatste jaren uh, zeg maar, uh, terrein heeft gewonnen? Uh, welke, welke positieve kant heeft het de laatste jaren met zich meegebracht? Nou ja, door de Pride zien we ook dat, dat, dat uh, Zandvoort weer... Uh, uh, ja, uh, uh, ja, hoe moet ik dat zeggen... Uh, zeer vriendelijk is. En uh, ik weet natuurlijk, ik heb niet in Zandvoort gewoond daarvoor, maar ik ken wel mensen van lang, lang geleden die uh, al 30 plus jaar hier in Zandvoort wonen. En in het verleden waren er heel veel cafés en dergelijke die ook uh, een, een roze tintje hadden, zeg maar. En dat, dat is niet meer, maar dat zien we ook in Amsterdam ook wel minder. Maar er worden wel uh, veel dingen uh, gedaan. En uh, nou ja, nu hebben we de Winter Pride Gehad en we hebben elke maand een regenboogborrel die we organiseren. Nou, noem maar op, er is, er is uh, uh, genoeg te doen in, in uh, Zandvoort en uh, daar gaan we ook mee door uh, als LHBTI en C, om Zee om daar zeker zekerheid aan te blijven geven. En ja. Uh, ja, de acceptatie is heel hoog in Zandvoort, vind ik. Ja, en, en je, je zegt natuurlijk, je gaat met uh, veel dingen door waar jullie, die jullie de laatste jaren hebben ingezet. Uh, wat, ja. wat, wat, wat is eigenlijk nog iets. Dat je denkt, nou dat kan echt beter. Misschien niet per se voor zandvoort, maar gewoon in zijn algemeenheid voor de acceptatie van uh, de LHBTI'ers. Ja, het, het zou in mijn utopie zou het niet meer uit moeten maken. En moet je gewoon kunnen zijn wie je bent, uh, op, op, overal. Maakt niet uit waar. En als je dus uh, met je vriend of met je vriendin wil zoenen op straat... dan moet dat kunnen, net zo goed als dat hetero's dat kunnen. En ja, daar is nog wel überhaupt in, overal uh, in de hele wereld nog wel wat te winnen. Het moet, het moet niet meer uitmaken of je nou hetero of, of, ja. of uh, homo of, bie, of iets anders bent. Ja, het ja, ja. thema van Pride Amsterdam 2021 is... Take Pride in Us. Is er al, ook al een thema voor de Pride at the Beach van aanstaande zomer? Wij nemen altijd het, uh, hetzelfde thema over als Amsterdam. We zijn uh, voor, voor, uh, ja, wel gelieerd aan de Pride in Amsterdam. Dus uh, voor ons is het ook Take Pride in Us. Oké, okay, en uh, nog één laatste vraag dan. Uh, de, de, de, wanneer kunnen we meer verwachten over het programma van aanstaande zomer? We hebben 7 juni een vergadering. Uh, s dus ik, uh, ik denk dat we daarna wel uh, aardig uh, nieuws nieuw hebben en weten wat, uh, wat, wat ons te wachten staat. Oké, okay, nou dan houden we dat in de gaten. In ieder geval dankjewel ja. voor dit gesprek. En ook uh, natuurlijk uh, weer de zichtbaarheid van uh, Pride at the Beach weer even op de agenda gezet, zou ik zo willen zeggen. Uh, ja. Nog een heel fijn weekend en alvast een uh, hele fijne zomer natuurlijk. Dankjewel, jij ook. Dankjewel. We, ja. we gaan door uh, met muziek. Hier is The Promise You Made van Cocker uh, Robin. Nee. Niet? Oh, ja, het uh, gaat allemaal zo uh, in de shuffle vandaag. Kijk, dat is heel veel, uh, nee, Heb jij een programma gedaan? Tutti i giorni, vecchi discorsi, sempre da fare, storia ferme sulle panchine, in attesa che ho i corpi, storia di noi tra vagente, che fa fatiglio, si innamora con niente, vita di sempre, mai De uh, last time hoorden we natuurlijk uh, het nummer hier. En we zijn weer terug bij goeiemorgen Zandvoort. En ik geef uh, de stem, de microfoon over aan Gert van Kuik aan de overkant. Ja, als het een beetje rommelig gaat vandaag, dan is het geen al te wijten aan mij. Omdat ik te laat was en buiten adem. En nog graag uh, twee items had ingevoerd die ik niet met jullie kon overleggen omdat ik er niet was. Je verwarde de regisseur. Zeg je? Je verward de regisseur. Wie is de regisseur? Dat ben ik. Oké. Okay. De regisseur. Uh, ik wilde namelijk ook nog even uitleggen... waarom in ons oorspronkelijk plan stond uh, gemeld... dat Martijn Hendricks, fractievoorzitter van de VVD... om, uh, om tien over elf aanwezig te zijn... om uh, uitleg te geven over al dat gebeurd is de afgelopen weken. En het is nogal wat. En uh, ik ben de afgelopen week heb ik me heel erg goed voorbereid... op, uh, op de situatie rondom de VVD. En, dus ik vond het erg jammer dat ik hem daarover niet kon spreken. Maar ik wil wel in de, een klein beetje in het verleden teruggaan met vragen die ik heb. En misschien heeft Corso ook nog vragen. Want die heeft altijd wel vragen als het over de politiek gaat. Maar op 8 mei, toen hoorden wij uh, via een persbericht... dat de uh, VVD uit de coalitie zou stappen. Niet duidelijk is of dat uh, de bedoeling was... dat de hele fractie uit de coalitie zou stappen. Want uiteindelijk uh, bleef uh, Hans Drommel als uh, apart fractielid over... Ja, maar dat, ook, dat was een uh, onafhankelijk bericht. Hè, ja, die, uh, maar ja. ook de, de wethouder die had besloten, anders dan destijds uit deze zesdags toen uh, Gerard Kuipers uh, door zijn fractie uh, werd gevraagd om op te stappen, die stapte op, maar uh, deze wethouder stapte niet op. Nou weet ik niet of dat een misrekening is geweest uh, van de VVD, maar het heeft in ieder geval op dat moment al heel veel beroering gebracht. Ik heb een aantal leden gebeld, prominente leden, oud-leden en die snapte eigenlijk niet wat er aan de hand was. Maar goed, daar had ik een vraag over willen stellen. Vervolgens komt er een, een Chinees persbericht... althans zo heb ik dat gelezen... over de kandidatuur van uh, Martijn Hendricks. Dat was een opzomming van daden... die aan de grote lijden werden toegeschreven... waarbij er dan verondersteld wordt dat iedereen zou klappen. Nou, dat gebeurde niet. A, omdat uh, alles wat er staat voor een deel gewoon niet klopt... Het is niet Martijn Hendricks geweest die de VVD op Formule 1 heeft gezet... maar het was Jerry Kramer. Maar vooral ook omdat je pas resultaten kunt bereiken als je samenwerkt. En je zou ook kunnen zeggen dat al die punten die Martijn in zijn voordeel uh, toeschrijft... dat het voor een groot deel te danken is aan de samenwerking in de coalitie. Waarbij ik zelf GroenLinks uh, eigenlijk nog naar voren wil halen. van die was de partij die geheel tegen zijn eigen ideologie en toch stemde voor de Formule 1 in het belang van Zandvoort. Dus dat was echt een partij die over zijn eigen schaduw heen stapte... en daarmee ook wel wat problemen kreeg met zijn eigen fractie. Maar goed, um, al die bulletpunten die genoemd werden... Uh, op het moment dat dat gebeurde... toen werd uh, met spoed ook een kandidaat uh, vanuit Haarlem uh, benoemd... Dat was Peter van Kessel. En dat persbericht, dat was een stuk genuanceerder. Want daarin werd een aantal malen heel duidelijk gesteld dat dankzij de goede samenwerking inderdaad hebben wij veel kunnen bereiken. Nou, dit hele proces van kandidaatstelling, dat was de bedoeling dat het pas eind augustus, september bekend zou worden. Er zou een algemene ledenvergadering worden gehouden en dan zou daarover gestemd worden. Ik heb ook uh, gesproken met mensen die in de kandidaatcommissie zitten en die waren op zijn zacht gezegd ook verbaasd dat deze kandidaatuur van Martijn Hendricks uh, naar voren kwam. Die natuurlijk werd gesteund door de hele fractie van de VVD. En ik ben eens gaan tellen. Dat was dus één persoon. Want op dat moment zat alleen Belinda en uh, Martijn in de fractie. En uh, Hans had daar geen stem in. Althans, hij had anders gekozen. Dus heel veel vreemde vragen. Buiten dat hebben wij de voorzitter gevraagd om een reactie. Zowel twee keer telefonisch als één keer uh, per mail. Ze, heeft niet, ze is waarschijnlijk op vakantie, vermoeden wij. Maar ja, ook in Spanje heb je mobiel daar geen, uh, geen antwoord op gehad. Dat is jammer, want we hadden graag haar verhaal ook gehoord. Het bestuur heeft ingegrepen, dat is wel duidelijk. En toen is er dus ook waarschijnlijk een zwijgverbod opgelegd. En dat zal de reden zijn dat Martijn Hendricks hier niet zit... en geen uh, uitleg kan geven. Dat kan die pas na 24 juni. Dan is er namelijk de algemene ledenvergadering... en dan wordt er uh, gestemd. Iedereen die lid is van de VVD langer dan, ik dacht een half jaar... kan zich nu kandidaat stellen... Ik heb begrepen dat er zeker een tegenkandidaat komt... dus uh, voor de transparante uh, gang van zaken... die ook in Den Haag kennelijk niet altijd gevolgd wordt. En uh, geen achterkamertjespolitiek is het van belang dat dat gebeurt. En dat, uh, dat, ik ben blij dat in ieder geval uh, de boel open ligt... en dat uh, een fatsoenlijke stemming gaat plaatsvinden. Maar dit hele traject ernaartoe... dat verdient op zijn minst uh, geen, geen pluim, zeg ja. maar. Dus uh, jammer. Dus uh, Martijn Hendricks hebben we dan de 26e juni in de uitzending. Ik heb hem uh, gezegd, dat uh, zes, is dat 26 juni? Ja, precies, ja, ja, alleen, een maand. Maar dan is de hele procedure, de geleden hebben zich gesloten. Iedereen is veel, uh, je krijgt niemand te spreken op dit moment. En, uh, Wij zijn er de hele zomer, toch? Ja, maar ik heb dan iets van gaan We gaan wel zien wat er gaat gebeuren. Er komt een tegenkandidaat. Ik heb ook wel sterk een idee welke de tegenkandidaat is. Ik vraag me alleen af, wat was de bedoeling van de VVD wilden ze de coalitie opblazen en een nieuwe coalitie aangaan... met de PVV en de OPZ. En daarmee ook gelijktijdig uh, de wethouder vervangen. Want het is een publiek geheim dat de VVD niet heel blij was... met de eigen wethouder. En er is ook een kandidaat wethouder vanuit het bestuur, denk ik, beschikbaar. Dus ja, allerlei dingen die, uh, die spelen. En uh, als reden dat Martijn hier dus niet zit. We kunnen het hem niet vragen. Jammer. Volgende keer weten. Helaas, jammer voor de kiezer. Deeply dip about the curves you got Deeply hot, hot for the curves you got Deeply dip about the fun we had Deeply mad, mad for the fun we had Oh my love I can't make head nor tail of passion Oh my love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 Make head nor tail of passion, oh my love Let's set sail for seed of passion We luisteren natuurlijk weer naar een gezellig stukje muziek, uitgekozen door Core Draaier. En uh, we gaan door met het volgende onderwerp. Gerard Scholten, ik geef hem aan jou, Gert. Gerard, heb ik al heb ik alleen? Ja, zeker. goedemorgen. Ik, voordat we beginnen te praten, moet ik een kleine rectificatie aanbrengen op mijn vorige bericht. Ik heb verzuimd te melden dat Martijn Hendricks opging voor kandidaat lijsttrekker. Anders zou je misschien denken dat hij al voor wethouder ging. Maar dat is niet zo. Uh, Gerard, dit programma staat bol van de sportieve activiteiten. We hebben nog twee of drie onderwerpen waar sport een belangrijk onderdeel van uitmaakt. Ik heb begrepen ja. dat jij in het kader van de coronawandelingen gisteren een marathon hebt gelopen. Vertel, hoe, wat, wat, hoe was dat? En met wie? En waarom? Ja, da, da, ja een marathon. Een marathon. Het, was, uh, het was in ieder geval vier, uh, ruim vier uur. Heb ik gewandeld uh, wel met een uh, bekende ja, BN'er, een uh, bekende Nederlander. En dat was uh, Duwitje Blok. Want uh, die ging ik interviewen. Voor, uh, voor ons blaadje, struinen, struinen in de duinen. En uh, ik denk, oh, dat, dat, dat ze, hè, ze komt elke week, uh, zeker elke week uh, wandelen bij ons. Even haar hoofd leegmaken. Eventjes uh, lekker op het uh, gras zitten of op een bankje. Even niets aan haar hoofd en alles loslaten. Nou, hartstikke goed. Zelfs zouden veel meer mensen moeten doen. <laughs> maar uh, dus ik had gevraagd, wil je, vind je het goed of je, dat ik je ga interviewen... en. Uh, nou, ze zegt, ja, we lopen met me mee. Dan uh, doe ik gewoon even mijn rondje. Nou, dat heb ik geweten, zeg. Ja, dat was een foutje, hè? <laughs> oh, wat een sportieve dame. Ja. En, uh, ja, en, en ja, ik, ik loop erachteraan zelf met mijn me, met me klapblokje, zeg maar, in mijn pen. En met je tong <laughs> op je knieën. Ja, ja, uiteindelijk. Nou, nou ja, we gingen bij de, bij de hoofdingang uh, de oase naar binnen. We gingen zo helemaal richting Pannenland. Van Pannenland richting het vliegersmonument. Ja. Het vliegersmonument, zo de ingang Zandvoortselaan. na de natuurbrug. En dan ging ze zo weer terug richting Aard en Hout. Want daar, uh, daar woont ze. Dus zij ja. maakte een wandeling van vijf uur. Zo, nou ja, hallo. ik heb er vier uur van mogen genieten. Ja. En, nou, ik, uh, ik ben blij dat je nog te spreken bent voor ons. <laughs> <Ja>. <laughs> want je had het over drukte. Uh, ja. Het is natuurlijk heel erg druk geweest in de Amsterdamse waardeleiding Duinen. Uh, en uh, de natuur ontpopt zich weer. Wat is er allemaal op dit moment uh, voor nieuws te zien in de Duinen? Ja, nou eigenlijk, ja, dat zeg ik misschien elke, elke keer als ik voor de radio ben. Maar er is eigenlijk... toch ook altijd wat nieuws? Sorry? Er is toch ook altijd wat nieuws te zien? Ja, ja, en ja, maar ik wil daar nou ook nog zeggen, eigenlijk is het nu op zijn allermooist. Want het is, die meidorens, daar hebben we er duizenden van. Die bloeien allemaal. Hè. Prachtig mooi, uh, dat witte bloemetje. Uh, meidoren, dat zegt het al. In mei bloeit hij. Hij is nu wat later. Eind mei. Omdat het, uh, ja, het is vrij koud geweest. En Nu begint eigenlijk pas, uh, pas een beetje de lente. En het lekkere weer. Uh, maar dat is een heel mooi gezicht. En daarnaast, als je dan loopt, hoor je overal van die... Ja, daar moet je wel een beetje oor voor hebben. Van die jonge vogeltjes piepen. Want uh, ja, in, in, in mei liggen alle vogels in eieren En zo was het nou ook. Uh, behalve de, de, de uil, die is altijd veel eerder. En, uh, en de koekoek die is nog steeds druk bezig met zijn eieren in andere netjes te liggen. Maar uh, ja, geweldig. Dus het is nou echt het tijd om... Uh, ja, als je niet, niet met het mooie weer naar het strand gaat of, of, of op het terrasje zit. kan eigenlijk allemaal. Maar eerst even die wandeling... En s morgens vroeg of zo, of, of zo te, juist in de, een weekje in de avond. Prachtig. Dus, uh, ja. bezoekerscentrum is, is uh, uh, het bezoekerscentrum is ook weer gedeeltelijk geopend. Het bezoekerscentrum is open, alleen de balie Dus daar kunnen mensen wel vragen stellen. En dat mag je dan binnen met mondkapje, ah, ja. net als overal. Dan, uh, maar verder is hij nog niet open naar het toilet of, uh, of naar de hal. Uh, omdat ja, het is een oud gebouw is, uit, ja. uit 1930 of zo. Een uh, oud pompgebouw. Dus dan kunnen we die anderhalve meter niet garanderen. Dus hij is wel open. En ze zijn altijd te bereiken. Hè, elke dag. Behalve op maandag van tien tot, uh, tot vijf. Dus dan kunnen ze uh, bellen voor, uh, voor informatie. En, er zijn geen terrasjes in de waterleidingduin. Hè? Je kunt nergens zitten om een drankje te nemen. Nee, wel... Wel vanzelf uh, een hele bekende uh, paddenkoekenhuis Dune... Hè, hier aan de Zandvoortselaar. Okay, ja, ja. en, en, en de oase en Panderland van uh, Admensen. mensen. Dus die drie uh, pannenkoekenhuizen die worden heel druk bezocht ook. Ze uh, ja. zijn weer heel blij dat ze die terrassen open mogen uh, doen. Ja, en me mensen zijn ook blij, want, want er zijn ook die toiletten tenminste open, want voor de rest ah. is er nergens een, een, een, een, een, een toilet of zo. Werd, het, werd, werd er de duinen niet gezien als één groot openbaar toilet, zoals het stand ook gebruikt is? Uh, nou... veel uh, wat mee? Ja, het veel mee. Weet je het is? Het is zelf 3400 hectare. En die, en, en die damherten, waar we er toch ook nog eens een, ja. een beetje... Nou, misschien wel 2500 van hebben lopen. Ja, die plassen we zelf ook. Maar ook ja. die vossen. En, uh, ja. en, en, en, en daar, ja, die mensen erbij. Ja, dat, dat is... Ja, het is een een groot openbaar toilet eigenlijk, hè? Ja, ja. maar dat, we hebben altijd net publiek, hè, Dat zeg ik wel vaker. Ja. ja, dat mag je, je aannemen, publiek, ja. Dus die, die proberen altijd uh, thuis te gaan... Op, uh, en dan uh, op te houden tot ze weer uh, weggaan. Ja. Dus, uh, zeg, hoe zit ja, het uh, ja. eigenlijk met jullie? We hadden een voorgesprekje. Jullie hebben natuurlijk afgelopen maanden ontzettend druk gehad. Er was weinig te doen buiten. En dan ga je, nou, dat is de duinen natuurlijk een uitstekende, een ja. uitstekende uitgang. Uh, ja. Maar er moet dus heel veel extra geld zijn binnengekomen. Wat, wat gaan <laughs> ja. jullie daarmee doen? Nou, ik, ik, ik, ik, ik, ik heb wel voorgesteld, geef het dan uh, in de kerstgratificatie voor de, voor de boswachters. <laughs> dat werd uh, niet een dank uh, haar, uh, denk uh, ik, of wel? Nee, nee. Ik bij mij mag je, al, hoor. <laughs> nee, hoor, maar dat is ook niet nodig. We, we, we hebben het helemaal niet slecht. Nee, uh, het mooie is, we hadden bij elke uh, hoofdingang beveiligd gestaan. want ja. met de coronaregels. En dat heft elkaar zo'n beetje mooi op die, uh, okay. uh, die extra inkomen. Dat zijn... Duizenden mensen geweest, gelukkig ja. maar, hè, dat ze bij ons terecht konden. Uh, en en de, ja, die beveiligers en verkeersregelaars, dat hebben mensen ook al gezien bij de ingang Zandvoortse Laan. Want die parkeerplaatsen uh, daar en bij Pannenland. En uh, ja, eigenlijk ook bij de Silik en de Oase. Altijd uh, de afgelopen zondagen, ja, hartstikke vol. Dus ja, dat moesten we met de veiligheidsregio, hè, daar ja. hebben we overleg mee overleg gehad. Want ja, je kan niet op de openbare weg vanzelf opstoppingen hebben omdat ze naar de duinen willen. Ja, dus die... Maar... Uh, nou ja, dat, dat ging een beetje uh, om het even. Was. Ja, maar die eigenlijk... Kostte... Is, ik vind het een beetje een gek verdienmodel, maar dat hebben jullie natuurlijk ook helemaal niet. Als je het heel veel drukker krijgt, en hoeveel drukker is het geweest? Kun je dat uh, becijferen in percentages? Ja, of aantallen? Ik, ik, ik, ik, ik denk toch wel 30, 40 procent meer. Dan zou je toch denken, dan blijft er ook veel geld in kas, maar dat... ...gaat er gelijk weer uit om te kunnen voldoen... ...aan die enorme mensenmassas die komen. Ja, voor de veiligheid van de, van de, van de mensen te garanderen. Hè, dat is het dan eigenlijk. Wij, wij boswachters surveilleren uh, door het hele duin heen. Maar ja, wij hebben het ook extra druk gehad. Kijk, ja. als er nou bijvoorbeeld, ik noem maar even het getal... ...tienduizend mensen komen of, of 15.000. Ja. ja, er zijn ook meer EHWO-gevalletjes... ...of ja. mensen die uh, uh, verdwaald zijn... ...of ja. uh, kinderen die... Uh, die opeens weg zijn. Ja. Dus we hebben het, uh, maar ook mensen die er eigenlijk nooit kwamen... die lopen dan in de verboden gebieden. Ja. Dus zij hadden het druk. Uh, ja, de beveiligers bij de ingang... Ook. Ja, die hebben gewoon goed werk gedaan. Hè, die, wat en ben je er die eigenlijk blij mee, Gerard, met die drukte? Heel eerlijk gezegd. Of heb je liever dat het wat rustiger blijft? Nou, wij, wij zijn blij dat het weer naar het normale gaat. Ja, precies. Voor, voor, zowel voor de natuur... ook Kijk... Onze vuilnisbakken waren er ook niet. Of we zien, ik heb wel eens gehad dat ik na een weekend. had ik veertig uh, vuilnisbakken. Uh, vuilniszakken in mijn jeep liggen. Ja. Want, uh, want we willen er zelf geen vuil in de duin. Dus je blijft er rondrijden. Uh, om, om, om het uh, schoon te halen. Ja. En uh, ook daarin waren mensen weer heel uh, braaf en netjes hoor. Het gingen ja? ging uh, mee naar huis weer. Of, uh, en als de bakker uh, vol was, dan uh, legden ze dat netjes in de zakken naast. Maar uh, nee, voor oh. de natuur en voor de dieren uh, is het beter om uh, weer terug te gaan naar het normale. Het is niet zo dat uh, op het strand uh, wordt er heel veel afval gedumpt. Dat valt bij jullie erg mee. Dus de natuurmens is ook een netter mens. Ja, ja okay, okay. dat ja, ja, kun je gewoon. Die, die, onze vaste publiek ja, die, is dat gewoon gewend. Zo gauw die al een uh, snoeppapiertje zien ja, ja. Of, uh, of een mondkapje. Hè, dat is tegenwoordig ook in, geloof ik. Om, ja, die dumpen ze overal. Ja, ja, ja. ja. En dan wordt het uh, opgehaald. En, uh, maar ook met onze collega's van beheer, hè, die daar of uh, Van de Waterwinning en ja. de boswachters. Zo gauw wij wat zien liggen, dan. Hé, uh, ja, hey Gerard, ik, uh, ik krijg een signaal van onze regisseur. En ik moet, moet je wat kort houden dit keer. Dat komt omdat we twee item's hadden ingepland. Ah, nee, hebben gehad die we niet ingepland hadden, met de burgemeester onder andere. Dus uh, ik moet het hierbij laten, helaas. Maar ik vind het ja. altijd een, een genoegen om naar jou te luisteren. Dus we gaan je zeker weer uh, een volgende keer uitnodigen om uh, verder te gaan op de uh, Amsterdamse Waterleiding Duinen. Uh, tot zover bedankt en ga, ja, ga genieten gedaan. van het mooie weer en van de duinen. Ga ik doen. Oké, okay, groetjes. Ik doe. Dag. Ja, en we gaan even gecamoufleerd het tweede uur in met Stan, Stan Ridgway. Tot zometeen.